Joey van der Velden. Ja, kan je een ontzettend grote hit uit de 90's herkennen als die achterstevoren wordt gedraaid? Gaan we zo meteen testen naar Evanescence. Eerst hier Ace of Base. 90's en zeros. 90's en zeros hits. Hits. 90s and zeros hits. En bring me to life. Zometeen hoor je Sarah Bareilles, een love song. Eerst even. Effe... Rewind the 90s. Eerst wil ik even een klein spelletje met je spelen. Ik laat dus een hele grote hit uit de 90s horen, maar dan achterste voren En de vraag is: om welk liedje gaat het? Ik ben op zoek naar titel en artiest. En ja, ik vind het altijd leuk. Het is altijd leuk, want zo'n liedje achter tevoren draaien is het ook gewoon een bak Harry. <laughs> ik ga die ook gewoon een bak Harry laten horen. Oké, okay, ben je er klaar voor? Welk liedje is dit? Let op: Extra lang fragment ook. Prachtig. Is te doen, is te doen. Je bent uitgenodigd om een berichtje te sturen in de Q-Music app. Ik zoek titel en artiest van dit 90's meesterwerk. Op het spel vanavond het Q-Music prijspakket. Dus ja, ja, ik zou zeggen, typ of spreek het in, spreek ik je zo. Sarah Bareilles en love song rewind the 90s. Ik zeg goedendag tegen Tim van Rooy 21 jaar en komt uit Rotterdam. Of hoe ziet je zaterdagavond eruit? De avond is nog jong, ja, natuurlijk. Ja, lekker, lekker. Ik kom net van de verjaardag van mijn opaartje. Oh. En uh, we zijn nu onderweg uh, naar huis toe. Nou, gefeliciteerd met je opa. Gefeliciteerd. Ja, dank je, dank je, dank je. Ik hoop uh, dat ik zo meteen nog een keer applaus kan instarten. Want ik liet net een hele grote hit uit de, de 90's horen, maar dan achterstevoren. Uh, ja. we nog heel even naar de, de opgave luisteren. Want jij denkt dus zeker te weten om welk liedje het gaat. Ja, ik, ik denk het wel te weten, ja. maar Wie? ik wil hem wel een keertje horen okay, Maar wist je het meteen zeker of op de twijfel? Nou, ik had wel kleine twijfel, maar uh, ja, ik, denk, ik denk wel dat dit het moet zijn. Oké, okay, luister goed. Dit is de opgave. <middels> <middels> ja, ik het zo lachen als het uh, Welk liedje is dit? <middels> ik uh, denk dat het uh, Brian Adams is met uh, Melanie C en dan When kan. Even luisteren. Yay. Yay. Yay. Je krijgt van mij het Kimmerse prijspakket. Oh, leuk. Dat stuur ik naar die prachtige stad Rotterdam. Ja, een prachtige stad. Hè. Ja. Rotje, rotje. Nog even, wat ging je rotje nou doen vanavond? Morgen. Ik heb het niet goed geluisterd. Nog even, wat ga je nou doen? Nu? Sorry. Wat ga je nu doen? Wat ga ik doen? Ja, ik was gewoon onderweg nu naar huis toe, naar een mooie Rotterdam. Oké, okay, nou slaap voorzichtig dan en tot later. Ja, dankjewel. Bye bye. Oh, where you my Q Dat zeg ik. I've been one. It's 90s and 0s En dan uh, twee liedjes. Eentje uit de 90s en eentje uit de Zero's. Heb je nou een uh, leuke suggestie voor een uh, liedje? Een liedje waarvan je zeker weet dat het zometeen uh, gaat winnen. Dan zou ik zeggen: pak even de Cumulus Cap uit je binnenzak en stuur je favoriet uit de 90s of de Zero's. Uh, dan zit hij zometeen misschien wel in uh, de Battle. Deze hoor je sowieso. Paul I love you, you can more.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 u Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Q-Music, Joey van der Velden. Organiseert zo meteen een battle tussen twee knallers van liedjes. Eerst maar een 5. You More. Zometeen hoor je Aloe. Q Music. 90s en Zero's Hits. Eerst is het tijd voor een battle. Ik uh, geef je twee liedjes. En de vraag is: welke van de twee gaat het vanavond worden? En ik zeg er alvast bij: het is een hele. Hele, hele lastige. Ik weet gewoon dat je gaat stemmen. Want, uh, ja, één liedje komt dus uit de 90s. Eentje komt uit de Zero's. Thanks trouwens aan iedereen uh, die een suggestie heeft gedaan in uh, de Q-Music App. Alles wordt gelezen, alles wordt gezien en in overweging genomen. Uh, over de Q-app, uh, dat is ook de plek waar je nu trouwens kan stemmen. Ik ga zo meteen ga een poll starten. Of je drukt gewoon even op het microfoontje en dan, uh, dan brul je gewoon naar me wat je wilt horen. Oké. Okay daar gaan we de battle van vanavond de 90s uh, komt vanavond van Jason Lobbe die kwam met June en Hardcore vibe. lekker zeros Jelle Buurmans wilt het chips met cowboy Even een resume, June met Hardcore Vibes. Of wil je chips met Cowboy? De vraag is, welke van de twee wil je horen? Nou, stuur maar een berichtje in de Q Music App. Of stem dus op de poll. Die ga ik nu starten. Even kijken. Ooh, chips met Cowboy loopt ver uit. Ja, die gaat heel hard. jay -Z en Alicia Keys naar Anouk bij Q. Dit is Sacrifice. Who's the one that makes you happy? And who is the one that always makes you laugh? Who's the reason you were smiling? And drag you through this time so rough? I was the one that made you happy. can sacrifice me, you can sacrifice me, you can set me free, you can be who you want.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 Niggas walking with my clique though Welcome to the melting pot Corners where we selling rock Africa been by the shit Home of the hip hop Yellow cap, gypsy caps, dollar cap, holla back For us it ain't fair They act like they forgot how to act Eight million stories out there in the night.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 Q Music. Ik dacht leuk om een battle te organiseren tussen twee waanzinnige decennia. Een battle tussen de 90s en de Zero's. De keuzes zijn bepaald door twee Q-luisteraars. Dankjewel trouwens. Uh, je kan in de Q Music app kiezen uit de volgende twee liedjes. Uit de 90s vanavond. Een suggestie van Jason Lob, Die kwam met June en hardcore vibes. En uit de Zeros, Jalen Duurmans. Zij Joey gooit chips erin. Cowboy. Nou, daar uh, kon je dus uit kiezen in de uh, QM's Gap. Uh, appje van Willem. Ja, die zegt, ja, er wordt sowieso chips. Want cowboy natuurlijk fantastisch. Marike de Jager, die wil graag chips. Winston, die gaat voor June met Hardcore Vibes. Marco, die wil graag chips. Want, ooit dansles opgehad. Uh, berichtje nog van Joost. je Paul, lekker hakken! Ja, lekker hakken! Met 60% van de stemmen. June heeft echt overduidelijk gewonnen. Hardcore Vibes, bekje, is dedicated to all the ravers in the nation. Zo'n nacht gaat het worden. Ja, het wordt de allereerste editie van Kane's Celebrations. Ja, je hebt het uh, twee weken geleden aan mij verteld. Van, dat je daarmee bezig bent. Ik dacht, wat uh, gaat daarvan terechtkomen? Nou, eigenlijk allemaal ontstaan door luisteraar Janni. Janni is er ook bij. Die staat hier ook nu in de studio. Hoor Janni. Applaus voor Janni. Janni. Ja, Jannie heeft een prestatie geleverd. Is nee. eigenlijk allemaal ontstaan door een berichtje dat ze jaren geleden in de Q Music app heeft gestuurd. Sindsdien hebben we eens en zoveel tijd een beetje contact gehouden. Zij heeft iets gedaan, dat is ongelooflijk. En ja. Ik vind dat dat groots gevierd moet worden. Dus vannacht staat mijn hele programma in het teken van Janny. Ja, dat is ongelooflijk. We gaan het niet zeggen. Je gaat nog niet zeggen wat het is. Nee, mag ik wel maar, één ding ik... zeggen? Ja? Janny kwam net echt met een pallet binnen. Ik zei, wat ga je doen? Wat is het? Ja, dit is wat ik gedaan heb. Ja, nou, dat klopt wel. Is dat echt enorm wat ja, meegenomen. Dat komt wel in de buurt, ja. Oké, okay, nou, uh, dat zo meteen. En deze... Taylor Swift en Lights.